11 uur, Jobboot met het NOS-journaal. De CDU van Angela Merkel is de grote winnaar bij de verkiezingen voor een nieuwe Bondsdag. Volgens de laatste prognose kregen de Christen-Democraten ruim 42% van de stemmen. Merkel noemde de uitslag een geweldig resultaat. De Sociaal-Democratische SPD van Peer Steinbrück kwam niet verder dan 26%. In haar overwinningstoespraak zei Merkel niets over de huidige coalitiepartner FDP. De liberalen halen de kiesdrempel van 5 waarschijnlijk niet... en verdwijnen uit het Duitse parlement. De opkomst was 73 hoger dan vier jaar geleden... toen de opkomst met bijna 71 historisch laag was. De definitieve uitslag wordt vannacht verwacht. Speciale eenheden van de Keniaanse politie en het leger... zijn bezig met een belegering van het winkelcentrum in Nairobi. Daar houden terroristen nog altijd een onbekend aantal mensen in gijzeling. Het dodental door de aanslag op het winkelcentrum is opgelopen tot 68. Dat hebben de autoriteiten in Kenia gemeld. Onder de slachtoffers is ook een Nederlandse vrouw van 33. Ze werd gisteren dodelijk getroffen tijdens de schietpartij. Ook haar Australische echtgenoot heeft de aanval niet overleefd. Het paar woonde in Tanzania en verbleef tijdelijk in Kenia. In het winkelcentrum waren op het moment van de aanslag acht Nederlanders. Zeven van hen konden tijdig ontsnappen.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 Volgens de organisatie stonden er 250.000 mensen langs de route. Bij een aanslag in Bagdad zijn 16 mensen... die een Soenitische begrafenis bijwonen om het leven gekomen. 35 mensen raakten gewond. De dader bracht zijn bomgordel tot ontploffing in een tent... waar de rouwenden bijeen waren. Bij twee andere aanslagen in Irak kwamen twee politiemensen om... en raakten 37 mensen gewond. Irak wordt geteisterd door aanslagen. Tussen april en augustus zijn meer dan 4.000 mensen om het leven gekomen. Het weer vanavond en vannacht in het hele land nevel en kans op mist. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen droog, in de middag zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Ook dinsdag fraai na zomerweer. Vanaf woensdag kans op een bui en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS-journaal. nacht, vrienden. Het is tijd voor mij te gaan.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 Van dam tot damloop, ja, ik heb het gehaald, dank u wel. Geen snelle tijd, maar wel 21 minuten sneller dan Gordon. En om mij heen, een en al mij meiden, pronte vrouwen, taaie oude wijfies. Ik schat de man-vrouw verhouding bijna één op één. En toch vindt er gelijk nog een kortere loopplaats. Geen 16, maar 6 kilometer. En dat heet dan de ladies run. Hoezo? Zijn dames soms gehandicapt? Waarom is er geen herenloop? Is dit geen gevalletje commissiegelijke behandeling? Goedenavond, als ik met de trein naar Groningen moet... neem ik liefst de Flevolijn, dan krijg je voorbij Almere. Links zicht op barre vlakte met door Zuidwesterstormen stormen gebeukt... en gebogen geboomte. Kudden wilde paarden, grazende runderen... herten met majestueuze geweien. De plassen de steppen van Nederland... De Nieuwe Wildernis. Zo heet ook de film erover van Ruben Smit... die morgen in première gaat. Ik praat over die film... met de regisseur en de geluidsman en met Frans Lanting... ambassadeur van de film en internationaal gelauwerd natuurfotograaf. Hoe gaat hij te werk? Wat maakt hem zo goed? Goedenavond nogmaals en welkom bij Met het Oog op Morgen. Morgen staan de kranten vol over Kenia en Duitsland... en wij schakelen straks over naar beide brandpunten van het nieuws... Hoe staat het er nu voor in Nairobi en Berlijn? Hoeveel slachtoffers zijn er? En wat is het lot van de gesneefde FDP? Ook nog naar Los Angeles voor de uitreiking van de Emmys. De televisie-Oscars, zeg maar. Eerste kranten van morgen vroeg, nu het nieuws van heden. Ja, lieve vrienden. Zondag, den 22. september. We werden gemeinsam, ook in de volgende vier jaren. Alles dafür tun, dass es erfolgreiche Jahre für Deutschland werden können. Aber feiern dürfen wir heute schon, denn wir haben es toll gemacht. Ja, zal Angela Merkel vanavond van opwinding... of haar verkiezingsoverwinning nog een oog dicht kunnen doen? Moeder Merkel, zoals ze zo liefkozend genoemd werd... kreeg ruim 40 van haar kroost onder haar vleugels vandaag. De eerste exitpolls wees al op een ruime zege voor het CDU. Und hier kommt unsere Prognose für den Bundestag: Die CDU/CSU kommt auf 42,5 sehr starke Gewinne zuletzt vor 20 Jahren über 40 Prozent. Die Deutschen mochten kiezen, und sie haben massal gekozen für Angela. Pour un troisième mandat à la tête du pays. Aber ein flinke Domper ist er auch für Merkel. Koalitionspartner FDP hält die Kiesdrempel wahrscheinlich nicht. Die FDP droht mit 4,7 Prozent zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte aus dem Bundestag rauszufallen. 10 Punkte verloren. Ik ben in het moment sprachlos. Ik heb daar niet mee gerechnet. Ik heb gedacht, die vijf schaffen we. Coalitiegenoot FDP deden dus beduidend minder. Ze komt waarschijnlijk niet terug in de Bondsdag. De partijvoorzitter trok het boetekleed aan. Deswegen werde ik natuurlijk ook persoonlijk politisch dafür die notwendige verantwoording übernehmen. Gar keine vraag. Pierre Stijnbroek, bekend van die opgestoken middelvinger, deed het een stuk beter. Al is de SDP-voorman niet helemaal tevreden. We hebben een ergebnis erziel dat erkenbaar is als 2009. Maar niet het ergebnis dat ons zu dem wahlziel vult, dat we ons voorgenomen hebben. Opnieuw moet het kabinet gas terugnemen. Zo lijkt het althans, omdat het geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Deze keer is het Sociaal Akkoord onderwerp van discussie. Als wij nu naar het CDA gaan of naar D66 en wij zeggen van dit is wat wij op papier hebben gezet en dit is het en wil je hier maar even tekenen, is het antwoord altijd nee. Gisteren zei vicepremier Asscher van de Partij van de Arbeid dat het sociaal akkoord staat als een huis, maar vandaag nuanceerde VVD-minister Kamp dat flexibiliteit is het toverwoord, vindt hij. Willen wij de zaak door de Eerste Kamer heen krijgen... dan moeten we de, de intentie hebben om onze gesprekspartners... die we dan krijgen, om die serieus te nemen. En daar hoort ook luisteren en, en nadenken en overleggen bij. Dan nu over naar Nairobi, naar correspondent Koert Lindijel. Goedenavond, Koert. Hoi, goedenavond. Wij krijgen zojuist het bericht binnen dat een... Uh woordvoerder van het Keniaanse leger heeft gezegd dat het leger uh, het grootste deel van het winkelcentrum dat waar de gijzeling plaatsvindt, heeft uh, ingenomen. Maar we weten nog niet of alle gijzelaars het nu overleefd hebben en ook vrij zijn. Inderdaad, is eerder op de avond is al een aanval begonnen op uh, Westgate, het, uh, het shoppingcentrum wat in, dat op Zaterdag uh, de gijzelaars uh, is ingenomen. Kennelijk is het ze gelukt om nu op de begane grond uh, alle gijzelaars uh, te bereiken. Daar met de gijzelhouders te vechten. Het ging om, om, de, om de begane grond nog. Daar was in één hoek van het uh, gebouw bij de supermarkt, nakomad supermarkt. Daar hadden de gijzelhouders met de laatste gijzelaars uh, zich, uh, zich opgehouden. Nu is de actie voorbij. Hoeveel van de laatste dertig gijzelaars er nog leven, daar is het nog te vroeg uh, voor. Maar het is ze kennelijk gelukt, het leger en de politie, om ze vrij te krijgen. Dus het laatste dodental staat op? Het laatste dodental tot anderhalf uur geleden was uh, 68... Um, wat we hebben gezien de afgelopen paar dagen is echt dat er in het Wilde weg geschoten werd op uh, gijzelaars. En zijn kinderen beneden de vijf jaar zijn doodgeschoten. En zijn vader die met zijn kinderen wegrend, is in de rug geschoten, doodgeschoten. Kortom, er is geprobeerd zoveel mogelijk slachtoffers uh, te maken. Tot aan het begin van de avond stond dus inderdaad dat getal op bijna 70. Maar toen was al bekend dat er nog in delen van het. Gebouw vermoedelijk lijken ze zouden liggen. Dus het is zeer waarschijnlijk dat het aantal slachtoffers hoger wordt. Ja, nou valt op dat de Nederlandse ambassadeur heeft uh, ontraden uh, in Nairobi de straat op te gaan. Is het, is het zo gevaarlijk in de stad nu? Nou, bovendien regent het ook nog eens op dit moment. Maar uh, het probleem is dat wanneer je natuurlijk zoveel veiligheidstroepen naar dat gedeelte van de stad toetrekt, uh, naar de wijk Westlands, waar Westgate ligt, dat in andere delen van de stad kennelijk uh, de boeren uh, hun kans grijpen om bijvoorbeeld uh, veel auto's uh, te stelen. Carjacking is erg toegenomen in de laatste 24 uur. Dus dat is waar de ambassadeur het over gaat. Dank, Koert Lindeijer in Nairobi. Bij de terreuraanslag op het winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad... is een Nederlandse dode te betreuren, een vrouw van 33. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Zullen we doorgaan met okay. de kranten? Oké, wat? Ja, die vrouw, dat klopt, dat nieuws over de Nederlandse doden. We gaan door met de krant vanmorgen. Mariel Hageman heeft heeft de krant al gelezen vanmorgen vroeg, overzicht samengesteld... en zij begint met het voorlezen daarvan. Ja, het debat over de miljoenennota dat zit er deze week aan te komen... en de oppositiepartijen sorteren voor in de verschillende kranten. CDA-leider Buma heeft de Telegraaf uitgekozen... om te melden dat hij bereid is om de begroting voor volgend jaar goed te keuren... mits hij zelf twee van de zes miljard euro in het bezuinigingspakket mag invullen. In de alternatieve miljoenennota van het CDA staat... dat de partij geen lastenverzwaringen wil en geen nivellering... Buma zegt in de Telegraaf dat hij het hart gaat spelen... en dat hij alles doet voor het scheppen van banen. GroenLinks laat via de Volkskrant weten... dat het leenstelsel voor studenten er in ieder geval volgend jaar nog niet komt. De partij gaat dwars liggen. En dat betekent dat het stelsel waarbij studenten geen beurs meer krijgen... en alles moeten lenen, op zijn vroegst pas in 2015 in kan gaan. GroenLinks ziet namelijk in de miljoenennota geen signalen... dat het kabinet iets wil met het hoger onderwijs. Geen verlaging van het collegegeld bijvoorbeeld. Minister Bussemaker ziet vooral een positieve kant aan de weigering. Zij constateert dat GroenLinks in feite toch instemt met het leenstelsel... al wordt de invoering een jaar later. En ook D66 laat van zich horen in de aanloop naar het debat over de miljoenennota. In het Financiële Dagblad beschuldigt deze oppositiepartij het kabinet van boekhoudtrucs. Die moeten verhullen dat de lasten meer omhoog gaan dan was beloofd. Zo laat fractiespecialist Wouter Koolmees weten. D66 ontdekte dat de oudere korting wordt afgeschaft. Dat is een belastingvoordeel voor ouderen. Maar die lastenverzwaring wordt gebruikt om de stijgende werkloosheidsuitgaven te dekken. Het ministerie van Financiën zegt dat er niks raars gebeurt... en dat er geschoven mag worden tussen de uitgaven... zolang het totaal maar niet stijgt. Morgen gaat de rechtszaak verder tegen de Italiaanse kapitein Schettino... van het gezonken cruiseschip Costa Concordia. Maar het AD weet al wat de officier van justitie gaat eisen. De krant hoorde van hem dat de kapitein wat hem betreft... twintig jaar moet krijgen. De kapitein zelf ziet de zaak intussen als een groot complot. Alsof hij niet erg druk was met een Moldavische danseres... en in een reddingsboot dook terwijl 32 opvarenden verdronken. De officier lijkt in ieder geval zeker van zijn zaak. Er is genoeg bewijs tegen Sketino. Er zijn veel getuigenissen en veel videobeelden. De voetbalclubs die op zaterdag in de topklasse spelen... stellen nauwelijks meer spelers op uit het eigen dorp. Een Nederlands dagblad heeft zitten tellen. Kozakkerboys, IJsselmeervogels en Spakenburg spannen volgens de kranten Kroon. Zij hebben niet meer dan twee of maximaal drie plaatselijke spelers. Vooral Kozakkerboys heeft succes met zijn vreemdelingenlegioen... zoals het ND het elftal betitelt. Volgens een bestuurder van de club haalt het elftal... zonder de jongens van buiten het hoge niveau niet... Maar voor de eigen talenten gloort er hoop. Door de economische crisis besluiten sommige clubs... de eigen jeugd weer een kans te geven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.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 Passenger met de Wrong Direction. De campagne voor de Bondsdagverkiezingen 2013 heette eerst saai. Maar uiteindelijk werden de verkiezingen een waalkrimi genoemd. Zo spannend als een politieserie. Correspondent Tim de Wit in Berlijn, goedenavond... Goedenavond. Maar het was wel een crimie waarbij we vooraf eigenlijk al wisten wie er met de buit van door zou gaan. Merkel, stond dat ook vandaag al vanaf de eerste exit polls vast? Ja, ja dat was om zes uur vanavond kwamen die eerste exit polls naar buiten. Toen was al meteen duidelijk dat ze een gigantische overwinning uh, zou boeken. Uh, ja, rond de 42% zit ze nu. Uh, Merkels partij, het CDU, uh, doet samen met de CSU, haar Beierse zusterpartij, mee uh, aan de verkiezingen. En niet alle stemmen zijn nog geteld, dus het schommelt nog een beetje. Maar ja, dit, dit, dit had Merkel zelf ook nooit kunnen denken... dat ze zo groot zou worden. En ja, ga maar na, vier jaar geleden kwam ze nog uit op 34 procent. Nu dus rond de 42. Dus ja, een gigantische overwinning voor haar. Ja, en, en haar CDU is niet alleen weer de grootste partij... maar boekt ook veel winst. En dat is opmerkelijk voor een regeringspartij... als we naar de situatie in Nederland bijvoorbeeld kijken. Hoe verklaar jij dat, dat ze aan de regering toch winst boekt... Ja, er zijn een aantal dingen denk ik wel uh, als verklaring op, de, uh, op te noemen. Uh, allereerst de economische situatie. Het gaat, ja, als je het vergelijkt met Nederland in Duitsland... natuurlijk economisch nog een stuk beter. Uh, ik zag vanavond bijvoorbeeld een onderzoek op de Duitse televisie. Dat vond ik wel echt heel opmerkelijk. Dat 74% van de Duitsers op dit moment tevreden is... met zijn huidige economische situatie. Dat is echt ongekend hoog. Zeker als je het ja. vergelijkt met de rest van Europa. En ook acht jaar geleden, toen Merkel begon... Uh, zat dat tussen de 15 en 20%. procent. Dus dat is ongelooflijk toegenomen onder haar bewind, dat straalt natuurlijk op haar af. En ja, daarnaast heeft het ook vooral met de persoon te maken, denk ik. Haar stijl ja. van regeren, de rust die ze uitstraalt. Mm -hmm. Ze is heel ja. pragmatisch, bodenständig, noemen Duitsers dat... met de beide benen op de grond. Ja, dat spreekt heel veel Duitsers aan. En ze is ook al jaren de, de meest populaire politicus van Duitsland. Ze ontstijgt ook echt momenteel de rest van haar partij. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de deelstaatverkiezingen... die je regionaal door de jaren heen hebt gehad... daarin verliest de CDU, haar partij dus altijd. Maar ja, vandaar... De spanning waar ik het over had, zat vooral in, in bij de kleine partijen. Geen van hen lijkt het gehaald te hebben. En dan blijven in het parlement dus slechts vier partijen over. CDU, SPD, Groenen en Die Linke. Dat is lekker overzichtelijk. Ja, dat, dat is het zeker. Ja, Daar zijn we een beetje jaloers te... op hier. Dat is, ja, het is natuurlijk ook best wel een rare situatie. Want ook de, de FDP gaat het dus waarschijnlijk niet halen. Nou, dat zou voor het eerst sinds decennia zijn dat die uh, niet in de bondstag komen. Ja, het is nog wel even spannend hoor. Want uh, zoals ik net al zei, er worden nog wat stemmen geteld. Het zal ergens in de loop van de nacht zullen alle stemmen geteld zijn. En de alternatieven voor Duitsland, toch ook een verrassing. Hè? Die uh, schommelen nu zo op de 4,8 procent. Je hebt 5 procent nodig in Duitsland om... Uh, de kiesdrempel te halen. Ja, wellicht dat ze het dus toch nog voor elkaar krijgen... maar het ziet er nu niet naar uit. Ja, En dat zou dus betekenen dat je uh, een parlement krijgt in Duitsland... waarbij CDU, uh, de CDU de meest rechtse partij is. Want rechts daarvan zit dus straks niks ja. meer. En tegenover Merkel heb je, heb je dan een blok van drie oppositiepartijen... die allemaal aan de linkerkant zitten. De SPD, ja. de Groene en die linken. Is het wel prettig voor Merkel dat die alternatieven voor, voor Duitsland... het wellicht niet gehaald heeft? Nou ja, ik, aan de ene kant wel. Uh, het is natuurlijk een, een, een geluid wat je in Duitsland wat steeds groter wordt. Het anti-euro geluid. Ja, Duitsland is, kijk maar naar al die reddingsprogramma's... naar de Zuid-Europese landen. Daarvan is Duitsland de grootste netto betaler. En die, anti, die alternatieven voor Duitsland die zeggen gewoon... we moeten daarmee nou stoppen. Hè? We moeten ook die eurozone openbreken. Ja, dat is toch wel een geluid wat aanspreekt. Um, en 4,8 is voor zo'n kleine partij die pas vijf maanden bestaat... is al echt een ongekend resultaat. Dus ik denk dat Merkel er niet heel nou. rauw... Eh, om zou zijn als ze die niet in de Bondsdag voortdurend eh, eh, moties hoort indienen... of in ieder geval voortdurend maar die anti, dat anti-eurogevoel ja. uh, ziet aanwakkeren. De FDP'er Otto Frieke uh, verdwijnt na alle waarschijnlijkheid uit de Bondsdag. Uh, gecondoleerd en goedenavond, meneer Frieke. Goedenavond in het leven. Ja, toen we u gisteren spraken, wist u al dat het kantje boord werd. Is het doek ja. nu definitief gevallen, denkt u? Nou, ik denk wel, ja, als ik kijk naar, naar ja, hoe ver we zijn in de cijfers, dan denk ik, ja, dan zou dat zijn. Maar dat is dan dat, wat de kiezer wil en waar je ook moet, wat je ook moet accepteren. Het is natuurlijk niet leuk als een liberale nee. partij niet meer in het parlement is. Voor het eerst sindsdien het existeren van de Bondsrepubliek Duitsland. Maar oké, okay, zegt de kiezer. Maar de hamvraag is natuurlijk, die u zich ook zal stellen en de hele partij: waarom spreekt uw partij de Duitsers niet meer aan? Ja, dat is natuurlijk het probleem. Kijk eens, daar heb je twee partijen die zitten in een coalitie. Die zijn aan de regering en, en bij de verkiezingen gaat die ene partij omhoog. Haat ook heel veel kiezers van, van die kleinere partij uh, in, in het eigen leger. Um, en dan moet je weten, ja goed, uh, daar hebben we iets van gedaan. Is het vraag van personeel, vraag van leiderschap zeker ook. Ja. En natuurlijk ook, en dat is het grootste probleem, dat dingen die we hebben beloofd de laatste keer, dat we die, die niet gehaald hebben. En dan zeggen de kiezers, nee, deze keer niet meer. Nee, En wordt het voor de FNP buiten de bondsdag en dus buiten de hoofdstroom van het nieuws niet ongelooflijk moeilijk om nog terug te komen? Ja, ja zeker, voor, zeker voor dat. Goed, er is dus een klein verschil met Nederland. Uh, bij ons zijn die deelstaten, die boendesländer, um, ook nog echt belangrijk. Um, en, en daar is ook een sterke. Uh, en um, um, ja, hoe zou je zeggen, actualisering... als je, als je daar nog skeehaald meewerkt, en dat hebben we, daar zijn we ook nog in enkele parlementen... maar natuurlijk, ja, klaar, natuurlijk... De, de, de hoofd, het hoofdstuk speelt altijd uh, op, op het nationaal niveau... en dat wordt niet eenvoudig, zeker Nee. Dank Otto Frikke en sterkte. Uh, Tim de Wit, uh, de, de FDP haalde de kiesdrempel... haalt de kiesdrempel dus waarschijnlijk niet... en bij vorige verkiezingen verloor een andere partner van Merkel... de SPD... Eet die vrouw haar coalitiegenoten op of zo? Ja, dat doet ze letterlijk. De SPD werd inderdaad ook die behaalde toen... na vier jaar regeren met Merkel... zijn slechtste resultaat uit geschiedenis. En dat is nu met de FDP gebeurt hetzelfde. Ja, ongekend natuurlijk zou je het kunnen noemen. En je merkt dus dat, hoewel het dus beter gaat met Duitsland... hoewel, wat ik net al schetste... de politiek wordt eigenlijk, of in ieder geval Merkel is erg geliefd... maar het straalt op geen enkele manier af op haar coalitiepartner. En dat zal de komende dagen natuurlijk heel interessant worden. Want ja, ja het schommelt zelfs nog. Uh, rondom een absolute meerderheid. Hè? Dat zou uh, op dit moment niet, hoor, trouwens. Dan, moet me, uh, dan moeten er nog wel, echt wel wat tiende van procenten bij komen voor Merkel. Maar dat zou helemaal een rare situatie natuurlijk zijn... dat je een bondstag krijgt waarbij uh, de Merkel-getrouwen in de meerderheid zijn. Weliswaar heel erg uh, klein. klein. Hoor. Dat zou echt om een aantal zeteltjes ja. gaan. Maar, maar toch, uh, ja, de situatie ja. op zich is al vrij, uh, vrij bizar natuurlijk. Maar als dat niet en, lukt, welke coalitie zie je dan in het verschiet? Ja, dan is de kans wel groot dat ze toch weer met de SPD uh, gaat praten. Kijk, de SPD heeft vanavond al gezegd... de bal ligt ook bij Merkel. Uh, hè, wij wachten gewoon af, dat is ook logisch. De SPD uh, zit nu zo rond de 26 van de stemmen. Uh, Merkel inderdaad zo rond de 42 Dus Merkel zal het initiatief gaan nemen. Morgen uh, gaan alle partijen zich beraden hè, op de uitslag. En ja, waarschijnlijk zal Merkel geen zin hebben... stel dat ze op twee zetels een absolute meerderheid nee. heeft. Dat is natuurlijk veel te riskant. Dus dan gaat ze echt wel met de SPD praten. En ik vermoed, dat zullen geen makkelijke onderhandelingen worden. Want hè, zoals gezegd, de, de SPD zit er echt niet zo op te wachten... om weer uh, weliswaar een soort schoothondje van Merkel te worden... Hè, waar ze nee. natuurlijk bang voor zijn. En, willen, en misschien weer een slechter uh, verkiezingsresultaat ja. op te lopen. Maar ja, uh, polit politicus zijn betekent ook uh, verantwoordelijkheid nemen. Dus ik denk wel dat zo de SPD het. uiteindelijk zal zeggen... dan gaan we een coalitie aan met Angela Merkel. Ja, de positie van Merkel uh, is dus versterkt. Wat betekent dat voor de positie van Duitsland in Europa... Uh, ja, ik denk dat die lijn die Merkel heeft uh, aangehouden de afgelopen jaren... dat ze die daarmee natuurlijk uh, uh, zal voortzetten. Uh, he, ze zal uh, de, met name de Zuid-Europese landen blijven wijzen op hervormen. En uh, zeker, om um, um, um, um, een ander, ander voorbeeld te noemen... wat er dus voorlopig ook niet gaat komen zolang Merkel aan het bewind is... zijn de eurobonds, waar natuurlijk heel veel over gesproken is... Uh, daar wil Merkel echt niets van weten. Daar, daarvoor zou de rentes uh, bijvoorbeeld omhoog gaan uh, voor, voor Duitsers. En ja, dat is echt iets wat voor haar uh, uh, absoluut niet... In vragen is. Ja, nee. ja, dus uh, ik denk dat als je kijkt naar Europa... dat de koers die zij heeft uh, gevaren de afgelopen jaren... dat die gewoon uh, doorgezet zal worden. Dank Tim de Wit. Tot zover de waalkrimi. Ja.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 Secret. George Michael, Secret Love. U hoort aalscholvers in de Plassen Ze treden op in de film De Nieuwe Wildernis die morgen in première gaat. In de komende 20 minuten spreken we daarom over natuur... Met regisseur Ruben Smit en geluidsman Henk Meeuwse van de Nieuwe Wildernis. En met de worldwide gereputeerde en gelauwerde fotograaf Frans Lanting. Die morgen de National Geographic Honorary Award krijgt. Ter gelegenheid van de 125e verjaardag van de National Geographic Society. Goedenavond Frans Lanting. Goedenavond. U bent ook ambassadeur van de Nieuwe Wildernis. Hè? Wat, wat houdt dat in? Ik vind het een, een schitterend initiatief, die film. En uh, ik ken Joost Vares plassen al, uh, al van lang geleden. En ik vind het heel bijzonder om daar ook een steentje aan bij te dragen. Hebt u er zelf wel eens gefotografeerd? Ja, ook nog recentelijk, samen met Ruben zelfs. Oh. En het is een heel voorrecht om daar uh, rond te kunnen lopen. Ja. ja, want je kunt er normaal uh, alleen aan de randen in huis bezoeken. Ja. Jullie mochten erin. Ik niet. Ja, en Ruben heeft daar veel tijd doorgebracht natuurlijk. Maar daar zal hij wel vanzelf over vertellen. Ja. Hebt u hem nog tips gegeven hoe, hoe zo'n natuurgebied te verbeelden? Dat kan hij zelf wel hoor. Maar ja, okay. we hebben er met veel enthousiasme samen doorheen gelopen. U, u hebt er veel al bekeken. Hè? Wat vond u ervan? Ja, het is een, een magistrale documentatie van een, van een stuk oer-Nederland... wat er 40 jaar geleden niet eens was. nee magistrale documentatie van een stuk Oer-Nederland. Nou, Henk Meeuwsen, daar ja, kun je niet mee doen, hè? Ja. We praten straks verder met uh, u, Frans Lanting, en over uw prijs en over uw werk. Nu eerst uh, regisseur, tevens ecoloog en natuurfotograaf uh, Ruben Smit. Goedenavond. Ja, goedenavond. Een bioscoopfilm van anderhalf uur over het leven in de Oostvaardersplassen. Mm -hmm. hoe, hoe kwam je op het idee? Nou, het idee komt niet bij mij vandaan. Uh, alle credits naar uh, producent Ton Okkersen van EMS Films. Hij benaderde mij nadat ik een, uh, een fotoboek had gemaakt over de Oostvaardersplassen. En hij vroeg aan mij of ik een film wilde maken. En toen dacht ik eerst dat hij gek geworden was. Oh. Ja, want in en... Nederland uh, hebben we helemaal geen cultuur van natuurfilms. En uh, ik had ook nog nooit een film gemaakt. Dus uh, ik dacht eerst even dat het een uh, grapje was. Maar vrij snel uh, was uh, duidelijk dat hij dat heel serieus meende. En uh, vanaf dat moment, en dat is inmiddels drie jaar geleden... Zijn we er vol voor gegaan. Vol voor gegaan, ook met name door de Oostvaardersplassen te verkennen. Ja, nou ik, ik ken de Oostvaardersplassen een beetje. Ook als achtergrond, als wetenschapper uh, ken ik het gebied. Uh, ik ben uh, zelf ook gepromoveerd op grote beesten, grote grazers. Ik heb oh. vanuit mijn achtergrond als ecoloog of zijnde kijk ik natuurlijk ook op een manier die anders is, denk ik, dan uh, bijvoorbeeld alleen maar filmers. Ik, ik weet veel van de dieren en ik weet hoe ze samenleven. En dat moest ook de basis zijn van de film. Ja, voor wie het niet weet, de Oostvaardersplassen zijn dus een gebied van 5.600 hectare nieuwe natuur in Flevoland, waar de natuur ook vrij wordt gelaten. Leek u dat een veelbelovende locatie voor een film per saldo? Ja. Uiteraard. Kijk, het is, een, het is een gebied met een verhaal. Hè. Dat is niet alleen in de pers, maar ook gewoon. Het werd net op Frans Lanting eh, gezegd. Het is een gebied van amper 40 jaar oud. Het is een gebied dat eigenlijk geen natuur had mogen worden, want er zou eigenlijk industrie op worden gepland. Um, het is dus voor een groot gedeelte bij, bij toeval ontstaan. En dan ook nog op een plek waar normaal gesproken, als er al uh, activiteiten plaatsvinden, is het meestal landbouw op dat soort rijke bodem. Dus ja. Natuur op die gronden en dan. Uh, ongepland, ja, dat is, dat is bij voorbaat al een fantastisch ingrediënt. En er komt ook nog eens bij dat er in korte tijd zich heel veel nieuws aan diersoorten vestigde. Uh, de zeearend is teruggekomen, maar ook de grote zilverrijgers, die mooie witreigers, ja. die mensen, iedereen uh, misschien wel inmiddels kent. En de kut dus met hoefdieren die on-Nederlands groot zijn, ja, dan heb je natuurlijk wel prachtige ingrediënten. Ja. Henk Meussen, goedenavond. We, we hoorden u al even. U bent de geluidsman van de film. Zijn de oorsvadersplassen mooi om naar te luisteren? Uh, nee, ze zijn niet zo mooi om naar te luisteren. Op veel momenten niet. En ik heb geprobeerd in ieder geval... de momenten te vinden dat het wel mooi is. Ja. Het is, het is, uh, je hebt er de, de A6 aan de zuidoostkant liggen. Daar heb je heel veel last van als de wind een beetje uit die hoek komt. Je hebt Almere Lelystad vlakbij. En dan als klap de en, vuurpijl heb je de Schiphol nog vlakbij. Dus heel veel vliegverkeer eroverheen. En die trein waar ik het net over had. En dan de trein die ook in de loop van de filmperiode... ook nog twee keer wil ging rijden omdat ja. de lijn werd geopend. Dus dat was... Uh, niet altijd even makkelijk. Hoe neem je eigenlijk geluid van een dier in het wild op? Je kunt ze je geen microfoontje omhangen. Je kunt er geen microfoon omhangen. Je kunt er ook niet bij gaan staan met een microfoon of een hengel. Wat ik in het begin heb gedaan, een tijdje geleden nog met een verlengsnoer, een microfoon erbij, een verlengsnoer. Maar wat ik tegenwoordig steeds vaker doe, is de microfoon in het veld plaatsen, een beetje gecamoufleerd opstellen, recorder aanzetten, accu erop en dan. 20 uur, 24 uur laten draaien, de volgende dag terugkomen en de zaak ophalen. Ja, ja. want wij horen ook geplons van bevers, krassende paardenhoeven op ijs, krakende takken als een vogel erop neerstrijkt. Maar dan vraagt de kijkers zich af hoe verzamel je dat allemaal zonder dat je de dieren daarmee verstoort. Dat zullen wel eens merken. Die geluiden die kun je eigenlijk niet echt verzamelen, die worden zelfs nog gemaakt. Oh, die worden gemaakt. Oh, ja. een teleurstelling. Ja, dat is een teleurstelling, maar dat, ja, heel veel mensen weten dat niet. En ook als je nee. BBC-documentaires kijkt, dat wordt allemaal gemaakt. Dat, dat is gewoon onmogelijk om dat, om dat op te nemen. Die beesten, oh. als ze lopen bijvoorbeeld, een kudde, die lopen, als je het zelf opneemt, dat loopt nooit in het ritme van waarin ze gefilmd zijn. Ik ga het niet aan mijn kleinkinderen vertellen als we ernaar gaan kijken. Vertellen, niet vertellen, maar je hoort het ook niet. Het is heel knap gemaakt, het zit hartstikke goed in elkaar. Welk dier maakt volgens u het mooiste geluid? Laten we daar, eh, laten we daar even naar luisteren. kan ik eigenlijk is, niet doorheen praten. Dit is wel echt? Dit is, dit is helemaal echt. Hier zat ik vlakbij. Ik heb de microfoon echt... Het is een rietzanger. Ik heb de microfoon uh, echt vlakbij de stengel gezet. Waarvan ik wist, daar gaat hij in zingen. Toen heb ik wel met de verlengsnoer gewerkt. Tien meter verderop gaan zitten. En ik heb echt anderhalf uur lang... Ik kon het beestje niet alleen... Ik had nog wel iets anders te doen. Op een gegeven moment ja. moest ik weg. Maar ik heb anderhalf uur alleen maar van dit ge... Het zou je ja. kunnen zeggen, maar ik vind het een hele mooie zang. Ja, Ruben Smit, 90 minuten film over natuur. Hoe, hoe, hou, je daar, hoe hou je daar de spanning in? Zit er een verhaal in? Ja, absoluut. Kijk, kijk het is uh, eigenlijk een soort... Uh, ik ervaar het zelf steeds als toch een soort emotionele rollercoaster. Je gaat, je gaat van hele mooie momenten van humor naar hele gevoelige momenten. En dat doe je door bepaalde... Uh, casting. Hè? Je zoekt gewoon individuen uit dieren van verschillende soorten die een verhaal te vertellen hebben. En dat doe je door heel gericht te kijken naar uh, en vooronderzoek te doen naar, naar, naar die individuen. En vervolgens laat je ze ga je ze volgen. En, uh, en dat is net als een roman. Je, je volgt uiteindelijk het lot van uh, met name één individueel koninkpaardje, namelijk een Zwarte Veulen. Ja. En, en die maakt van alles mee, maar die is tegelijkertijd ook uh, een soort gids. Die neemt je mee door het gebied en die laat alle relaties met andere diersoorten zien. Ja, maar er gebeurt veel met dat dier in de film. Is dat dan filmers geluk? Of konden nee. jullie het gedrag en de eigenaardigheden nee. van zo'n dier wel inschatten? Nou, kijk, het is, kijk, hoe het had afgelopen, had eigenlijk niet... Kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk, weet je natuurlijk niet precies hoe gaat aflopen. Het ga ik ook niet verklappen. Dan moeten de mensen zelf gaan kijken. Maar je voelt wel aan dat in dit geval zo'n zwart feunetje... Uh, sowieso voor de kijkers makkelijk te volgen. Want het is mm. er maar één die zwart is uh, in een kudde van 1200. En, en het is ook een beetje fingerspeaching Het is ja, ook echt, ja. echt een beetje het idee van... hé, hey, hier ja, zit wat ja, in. Precies, ja. En, uh, en, en, en, en laat wat hier op, op gokken. En dan, ja, dan, dan, weet je, of dan voel je als filmmaker eigenlijk al, nou in dit geval, na een paar maanden al aan van, hé, hey, dit zou als die kant op kunnen gaan. Jullie hebben het hele jaar rond gefilmd in de Oostvaardersplassen. Welk seizoen was het mooist? Ja, ik vind uh, persoonlijk deze tijd het allermooist. Um, Begin in de uh, herfst, na zomer. Ja, ja, na zomer. Vanwege het licht, vanwege de sfeer van ook de rijkdom aan dieren. Um, het, is een, uh, het is een hele, uh, ja... Een hele mooie, een beetje stille tijd misschien voor Henk. Ja. Maar, maar wel echt... Uh, ja, stille tijd natuurlijk. voor Henk? Nee, ja, ja, nee, niet helemaal. Want er zitten in de film een paar fragmenten in de te beginnen nu te burrelen. Ja. Dat is echt ja. fantastisch. En de spreeuwen zitten ammas ja, met duizenden op de vlierbessen te kwetteren en te zingen. Ze verzamelen zich in hele grote groepen. Dus dat zijn wel... Het dus is, voor het is, jou is dit ook de mooiste tijd eigenlijk? Het is voor mij niet de mooiste tijd. Voor mij is het de mooiste tijd dat de vogels gaan zingen. Dat is uh, ja. Uh, ja. maart, uh, april, ja. mei, juni. Oh, ja. Dat is echt ontzettend mooi. Maar de bronst en... Al die spreeuwen, dat is ook geweldig om, uh, om op te nemen. Ruben Smit, wat ik me afvroeg, waar zijn de hekrunderen? En met de, je hebt ganzen daar, veel paarden, edelherten. Zijn dat toch eigenlijk de belangrijkste bewoners van de Oostvaardersplassen? Laten we even naar ze luisteren. Ja. Dit, dit is trouwens wel een van de weinige opnames die ik direct... Van de. Of, ik weet niet zeker of het die opname is, maar ik heb zelf ooit één goed geluid opgenomen, wel direct op de camera. Dus dat logen straft een beetje de techniek van Henk. Maar, ja. Nee, uh, nee, dit, dit is een opname die ik heb gemaakt. Dus okay, moet heb je teleurstellen. Oké, oké. Maar uh, de, de, de, het, het, het, waar ze zijn in de film, nou, ze zijn, doen we wel degelijk mee. Maar er, zat, er, zit, er zitten zoveel verhalen in, in, in de hele productie die we onmogelijk in 90 minuten allemaal konden laten zien. Dus uh, uiteindelijk is het een verhaal tussen twee geweldige grote stieren die. Uh, die ja. met elkaar op de vuist gaan. En ja, ja, ja. die, die, die uh, komt iets te veel in de buurt van het verhaal van de paarden voor de film. Dus uh, mm -hmm. hij komt in de televisieserie. Ja, nou is de nieuwe film uh, Nieuwe wildernis bedoeld als familiefilm. Ja. Maar het is e niet echt feel good. Hè? Je ziet een vos die jonge gansje schrijft Een dood hert dat door raven wordt opgevreten. Hebben jullie daar nog over geaarzeld of wat dat allemaal in die film moest? Nou, ik kijk, feel good is een heel betrekkelijk begrip. Hè? Uh, kijk, uiteindelijk denk ik juist dat het een, een, een ongelofelijke. ...inzichtelijke film. Het is een film die heel veel laat zien hoe dat systeem werkt. En, uh, en happy endings in de natuur... ...ja, dat is altijd een beetje te veel Walt Disney. Dus dit is gewoon oh ja. een echte pure film. En het grappige is dat ik tot nu toe ontzettend veel vertoningen ik meegemaakt... met heel veel kinderen in de zaal. en Zelfs afgelopen week eentje met 550 kinderen. En die waren door het dolle. En die ja? begrepen ook precies waarom een vos gaan vangt... en waarom ze vervolgens aan de jonge vossen worden gevoerd. En dat hele verhaal wordt daardoor veel duidelijker... en reëler in beeld gebracht, waardoor er juist een echt begrip van natuur ontstaat. En daar is ja. natuurlijk heel veel jaren misgegaan. En, en alles wat in de film dood gaat, brengt nieuw leven voor. Dus het houdt nooit op bij de dood. Nee. Het begint altijd weer met nieuw leven, ja. wat profiteert van de dood. Ja. Ja. Henk, ik las dat u dierengeluiden verzamelt. Heb je, heb je in de Oostvadersplassen nog nieuwe geluiden... aan de verzameling kunnen toevoegen? Uh, nou ja, die aalscholvers die we net in het begin hoorden... Ja. De, je komt niet zomaar met je microfoon bij een aalscholverkolonie. Nu had ik de gelegenheid om, om met mijn spullen gewoon de kolonie in te lopen. De microfoon echt op drie meter van een aalscholvernest te zetten. Maar en tegen da, de, de tijd de dat nacht, je die kolonie bent ingelopen, zijn ze dan niet allemaal weggevlogen? Dan zijn ze allemaal weg. Er gaat een, een wave voor je uit, 50 meter voor je uit gaat er een weef van aalscholvers die ja. wegliegen. Ik zet de microfoons er neer, ik installeer de zaak en ik ga weer naar huis. En die ah. aalscholvers die kunnen de hele. De hele ik heb, en de volgende dag haalt u het resultaat. Ik heb twintig op. uur lang geluid van aalscholvers in een kolonie. Jeetje, <laughs> ja. Tot besluit laten we u en de luisteraars nog een mooi geluid horen uit de nieuwe wildernis. Wat is dat, Henk? Let op. Je hoort eerst de spreeuwen die verzamelen zich. Ik, ik ging voor de Edelherten en Ruben zei... als je geluk hebt, komen de spreeuwen ja. daar verzamelen, in die boom. Dus er zitten duizenden spreeuwen in die boom. Die zitten de hele tijd te kwetten. En op een gegeven moment, alsof ze het met elkaar hebben afgesproken... gaan al die vleugeltjes de lucht in... en dan hoor je hele mooie, lage bastonen. Ik vind het echt schitterend om te horen. Ruben Smit en Henk Meeuwsen, hartelijk dank. De Nieuwe Wildernis gaat morgen in première. De gelijknamige televisieserie is vanaf 11 december te zien bij de VARA. En... Dan praat ik nu verder. U, u hebt misschien al die tijd al zitten wachten. Fotograaf Frans Lanting. Nou u. Ik ben er nog steeds. Oké. Okay. Morgen krijgt u, ik zei het al... de National Geographic Honorary Award. Um, het, voor de luisteraars dit... wie Lanting niet kent, kent vast wel foto's van hem. En trouwens via onze website... www.nos.nl kunt u linken naar zijn website. Um, Lanting, u kunt zich geloof ik niet erg vinden in de term natuurfotograaf, hè? Ja, ik, voor mij maakt het weinig verschil of, uh, of je nu dieren of mensen of wat dan ook fotografeert. Het gaat toch om, uh, om het principe om licht te benutten en daar onderwerpen mee vast te pakken. Dus u vindt het een verkeerd onderscheid om te zeggen natuurfotograaf? Ja. Het is niet echt een uh, apart specialisme? Ja, toch wel weer. Maar het, het, het wordt ook vaak vereenzelvigd met, uh, met het verbeelden van natuur... alsof het alleen maar lief en onschuldig is. Oh, ja. En ik pak dat toch wat breder aan. Ik heb een achtergrond als milieu Dus er zit bij mij een, uh, een, een veel dieper besef van natuur... en hoe mensen met natuur omgaan en vast. Ja, dus die opvatting in, in de nieuwe wildernis... Doodhert uh, eet raven op, vos jonge gansjes. Dat is ook wel uw opvatting dat je dat ook moet tonen. Ja, het hoort er allemaal bij natuurlijk. Ja. Nou is die Honorary Award een soort uh, overprijs, neem ik aan? Ja, ik geloof van wel, want ik draai al een tijdje mee. Ja. Zo'n dertig jaar in die fotografie. <laughs> maar, maar waarom precies krijgt u hem? Wat, wat is het, uh, de beoordeling? Ja, dat zou, dat zou u eigenlijk aan de, de mensen van National Geographic moeten vragen. Maar ik, ja, ik word beschouwd als een soort voorloper in die, uh, in die Nederlandse fotografie. Ook al ben ik al uh, een behoorlijk aantal jaren weg. Ik woon al uh, jaren in Californië. Ja. ja, het is wel bijzonder. U bent van Nederlandse komaf. Er zijn niet veel beroemde Nederlandse natuurfotografen. Hoe komt dat eigenlijk? Bij, bij gebrek aan natuur hier? Ik weet het niet zo precies. Dat zou het misschien kunnen. Uh, de, de meeste Nederlandse fotografen... Die, uh, die, die, die strekken zich niet zo ver buiten de grenzen uit. Maar ik ben wel weggevlogen. Ja. En, foto en fotografeert u ook nog veel in Nederland? Niet al te veel. Uh, ik heb me echt toegelegd op het, uh, op het documenteren van, uh, ja, van verre gebieden zal ik maar zeggen. Maar ik kom graag naar Nederland terug en die Oostvaardersplassen die, uh, die trekken me echt aan. Ja, zijn er behalve de Oostvaardersplassen of is, is het allemaal verder plantsoennatuur in Nederland? Zijn er ook nog stukken waar u zegt daar zou je ook een mooie film of een fotoproject van kunnen maken? Ja, zeker wel. Uh, ja, Nederland is en blijft toch een uniek land natuurlijk. Het is een getijdengebied. Denk eens even aan de Waddenzee. Ja. En denk eens even aan de Delta. En, uh, en aan het rivierengebied. En, uh, als we aan natuur in Nederland denken op een grote schaal, dan moet je echt, uh, dan moet je echt over die gebieden doordenken. En, uh, ik denk dat er ook nog wel veel potentieel zit in het verder uitbouwen. Ja. Hoe lang fotografeert u al? Ah, Zo'n 35 jaar. En, en, en waarom in de natuur vooral? U maakt, u maakt bijvoorbeeld geen portretten, voor zover ik weet. Ja, ik fotografeer ook mensen, zoals ik al eerder zei, dat zit er bij mij allemaal bij, maar die, die foto's die ik van natuur en dieren maak, die hebben zoveel aandacht gekregen dat het al het andere werk een beetje naar de achtergrond verdrongen heeft. Ja, wat, wat, wat ik mij afvraag is, hoe maak je eigenlijk een goede foto in de natuur? Het probleem is, dieren zijn niet te sturen, kost dat veel geduld? Geduld en inzicht en voorbereiding en uh, uiteindelijk zit er natuurlijk ook een geluksfactor bij. Maar je moet je echt helemaal inleven en soms, uh, soms gaat dat gemakkelijk en soms duurt dat ook veel langer. Ik heb uh, net een project afgerond over cheetahs in Iran en dat was echt, uh, dat was heel moeilijk werken. Ja, en, en u hebt het over voorbereiding. Hoe bereid je je dan voor? Ja, ik lees veel. Ik spreek veel met wetenschappers en natuurbeschermers om uh, zelf te oriënteren. En vroeger ging dat veel tijd vergen. Tegenwoordig is het natuurlijk een stuk makkelijker. Alles is te bereiken via het internet. Ja. Maar uiteindelijk komt het er toch aan om ergens heen te gaan. En als ik ter plekke arriveer, dan blijkt dus toch vaak dat de ideeën die ik eerder had, dat ik die weer moet gaan aanpassen. Ja. Ja, we hebben het over voorbereiding en geduld. Komt het ook voor dat het soms ineens raak is? Af en toe wel, ja. Maar toch niet al te vaak, hoor. Hebt uh, u daar een voorbeeld van? Uh, dat u zei, nou, dat was geluk. Uh, ja, er zitten wel... Ik, ik kan me niet zo 1, 2, 3 in beeld voor de geest halen. Maar uh, meestal gaat het bij mij toch om, uh, ja, om meer ingewikkelde reportages. Dus af en toe er zit er eens een treffer bij. Ja. Maar het meeste werk, dat moet je toch echt opbouwen. Het is eigenlijk net zoiets als een film maken of als een boek schrijven. Ja. Opvallend in uw werk is dat het zo uh, kleurrijk is. Streeft u daar bewust naar? Ja, ik, ik heb iets met kleur. En uh, ik streef er echt naar om licht te benutten op een manier zodat het af en toe bijna surreëel overkomt. En er uh, wordt me natuurlijk wel eens naar gevraagd, doe je dat nu achteraf in Photoshop? Nee, liever niet. Ja. U heeft in, in, in veel landen gefotografeerd. Heeft u een favoriet land of een favoriet onderwerp? Ja, ik hou ontzettend veel van die kust van Californië... waar ik al jaren woon. Uh, en Afrika. Ik, uh, ik, kom, ik kom vaak in Afrika. Daar keer ik iedere keer naar terug. En, uh, en dan ga ik volgend jaar ook weer heen. Ja, en wat dan in Afrika... Ik ga terug naar Zuidelijke Afrika... waar, uh, waar ik uh, veel werk heb gedaan in Botswana. Oh ja. En er is nu een groot natuurbeschermingsinitiatief begonnen... om bestaande beschermde gebieden aan elkaar te rijgen tot een gigantisch uh, beschermd gebied... wat uh, gaat lopen van Angola tot Namibië... en helemaal tot Botswana en door naar Zambia en Zimbabwe. Zo groot is Italië. Ja, uw publiek is uh, heel groot via National Geographic. Fotografeert u eigenlijk ook voor het publiek... of fotografeert u vooral voor zichzelf? De, ik fotografeer voor mezelf. Uh, je moet toch jezelf kunnen bevredigen. En uh, ik, ik blijf nieuwsgierig. Maar je moet toch ook wel tegelijkertijd... Uh, zeg maar de, uh, samenwerken met de redacteuren... en de ontwerpers van tijdschriften... En uh, van boekuitgevers. Ik doe ook veel met boeken. Ja, dus er is altijd een beetje uh, compromissen... tussen wat men wil en wat u wil. Nee, dat zou ik niet zo zeggen. Het is meer een soort teamwork. Uh, je botst af en toe wel eens tegen elkaar op... maar uh, vaker kun je toch problemen oplossen... Uh, op een hele creatieve manier. En, en iedere... I i i Ieder creatief persoon heeft een, uh, heeft een redacteur nodig, vroeg of laat. Ja. En vindt, vindt het publiek overigens ook de foto's het mooist waar u zelf het meest tevreden over bent? Uh, soms wel, maar ik heb natuurlijk toch ook mijn eigen favoriete werk. En de, de foto's die mensen dan van me kennen, die heb ik zelf al zo vaak gezien, dat ik af en toe wel eens denk: jongens, uh, laten we nu eens wat anders verbeelden. Ja. Wat is dan uw favoriete werk, uw mooiste foto's? Uh, ik ben op het moment bezig met, uh, ja, met een persoonlijke serie over uh, bergleven. Koegers die uh, bij ons in de buurt ook rondlopen. Wat zijn en dat? Koegers? Ja, bergleven. Ah, is een grote kat. De grote kat van Noord-Amerika. Ontzettend ah. schuw. En er zit er een stel bij mij in de buurt. Uh, maar ik heb ze nog nooit met eigen ogen gezien. Dus ik moet daar cameravallen neerzetten. Cameravallen? zo... Ja, camera traps met uh, infrarood, uh, infrared sensors. En dat is heel moeilijk werk. Ik krijg zo vijf foto's per jaar. Ja, kan het zijn, uh, mogen wij hopen dat u zich ooit nog weer eens in Nederland vestigt? Vestigen, dat weet ik niet. Maar ik kom hier graag en uh, ik zou ook graag wat langer komen. Ja, en dan kijken we uit naar een prachtig project van Frans Lanting over de Waddeneilanden en de Wadden. Ja, wie weet. Oké. Okay. Uh, ja, ja. Ja, de, de, de, de schelling, daar, uh, daar ben ik vroeger graag geweest. En dat is nog steeds voor mij een, uh, een waanzinnig mooi gebied. Dank Frans Lanting en een mooie dag gewenst morgen. Graag gedaan. away.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 Patty met Jack. Het is vijf voor twaalf. Over een paar uur worden in Los Angeles de Emmy Awards uitgereikt, het uh, televisie-equivalent zeg maar van de Oscars. Filmcriticus Robert Blokland, goedenavond. Goedenavond. Meteen maar met de deur in huis. Wie gaan er met de prijzen van door? De de twee allergrootste favorieten zijn eigenlijk Behind the Candelabra... dat is de biografiefilm over het leven van Liberace... met in de hoofdrol Michael Douglas en Matt Damon. Ja, wacht en, even, we gaan het... een fragmentje van oh, laten horen. Goed, ja, prima. next part of the boogie-boogie is so strange... when he calls for explanation. is called a boogie-boogie break. And when I'm playing it and I stop at a certain point... you're gonna think that I forgot the music... Maar de muziek break Ja. De, muzie de muziek van Liberace, ja? Ja, klopt inderdaad. Michael Duck is fantastisch. Die, die oude valse nicht die uiteindelijk aan eten sterft. Ja. Um, en. Uh, juist. Een andere favoriet is uh, Top of the Lake. Het is een, een, een, een miniserie van zes afleveringen van Jane Campion. Een soort kruis tussen The Killing en uh, Twin Peaks over een detective die uh, de verdwijning van een. Uh, een zwaratiname meisje in een bergdorpje moet oplossen. Ja, schijnt fantastisch te zijn, hoor ik van alle kanten. When you get to the of the universe. What's so scary? A lost little girl. With a secret growing inside. Zeg, hoe ziet zo'n Emmy er eigenlijk uit? Uh, het is een heel mooi gouden beeldje, wat je wat je uh, vol tult op je schorst kan zetten. Juist. Ja, nee, het is, is, is een soort kunstzinnig. Uh, ja, god, hoe moet je het al schrijven. Het is in ieder geval de hoogste onderscheiding die je kan krijgen in TV-land. Tot de geval. Ja. En die uh, positie van Behind the Cadillabra, die, kan die kanshebber is, is dat iets bijzonders? Het is wel een eigenaardig film. Want in Europa draait hij de bioscopen, ook in Nederland. Maar ja. hij is gemaakt door HBO, uh, de taalzender. Dat in Hollywood durfde niemand daar geld in te steken. Die vond het allemaal heel erg controversieel, zo'n film over twee homo's. Ja. Uh, maar HBO durfde dat wel. En daarom is het dus in Amerika een tv-film. gaat hij dus voor de tv-prijzen, niet voor de Oscars. Aha. Z uh, zulke kwaliteitstelevisieseries, J jij noemt nu uh, Top of the Lake en we hebben Homeland en Mad Men, die worden steeds populairder. En dan hebben we sinds deze week in Nederland Netflix. Betekent dat dat die Emmy Award al belangrijker zal gaan worden? Uh, nou ja, je ziet een beetje. Die, die, die kentering dat uh, televisie belangrijk wordt in Amerika. Heel veel grote regisseurs roepen dat ook voor Jane Campion, die de Top of the Lake gemaakt heeft en roept uh, dat het bioscoop dood is. Uh, in Hollywood durven mensen minder risico's te nemen. En in uh, in tv-land is, is die ruimte nog wel met allemaal van die zenders als HBO en Netflix. En uh, de, ja, een tv-serie uh, biedt ook meer ruimte. Je kan ja. uh, langer je verhaal kwijt. Mensen kunnen zelf kiezen wanneer ze het gaan kijken. Dat is ook een groot voordeel van tv boven bioscoop. Dus, uh, dus uh, je merkt wel dat, dat tv een, een grotere rol voor Filmmakers gaat spelen. Denk je dat er een moment komt dat de Emmy prominenter wordt dan Oscar? Uh, dit jaar in elk geval niet, want er komt een hele spannende Oscar race aan met heel veel films over slavernij. De uh, Butler ook zo veel over het uh, Af Afro-Amerikaanse probleem in, uh, in Amerika. Maar uh, wellicht in de toekomst, he. in Hollywood, uh, is alles op dit moment blockbuster, blockbuster, blockbuster en weinig originele films. Dus op het moment kan in de toekomst absoluut uh, een keer komen. Maar ik hoop dat Hollywood uh, voor die tijd het oor omgooit en dat we dat uh, niet gaan meemaken. Nog even gokken, wie wordt de grote winnaar vannacht? Bij hij is absoluut. Oké, okay, dankjewel. En ik de Comedy for the Rock trouwens. Het is de laatste seizoen, dus je gaat geëerd worden met allemaal acteursprijzen. Dankjewel, Robert Blokland. Graag gedaan, John. Dit was Met het Oog op Morgen. Morgen presenteert Eva Jinek zometeen de echte Jan Smitten... en ik eindig met een gedicht van Frauke van der Ploeg uit... Ze vraagt zich af hoe het is om weer alleen te zijn. De man met wie ze woont staat nietsvermoedend te werken in haar tuin. Ze haalt de sleutels van zijn bos. Bedenkt hoe ze vrienden, familie het nieuws zal brengen. De tafel weer voor het raam, de kast terug in zijn oude kleur. Merkt hij al iets? Hij plant tulpenbollen voor het voorjaar. Ze lacht als altijd, zoekt vast de ruzies op in haar hoofd. Gumt zijn naam van de verjaardagskalender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 Dit is Radio 1.